Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS of 3. Er werden vorig jaar minder jongeren naar bureau HALT gestuurd. Dat waren er ruim 13.000, dat zijn er zo'n 3.000 minder dan in een gemiddeld jaar. Het komt deels door corona, er werd minder gespijbeld, gestolen en vernield omdat veel jongeren thuis zaten. Er zaten ook wat coronazaken bij, wanneer jonge mensen in te grote groepen samenkwamen, werden ze doorgestuurd naar HALT. In de helft van de provincies valt het inmiddels mee qua glibberen en glijden. Alleen in het oosten en noorden geldt nog code rood vanwege de IJssel. In Groningen is het zo glad dat er kon worden geschaatst op de stoep. Pas op voor die put, hè? Ja, vanwege het weeralarm blijven veel scholen- en kinderopvanglocaties dicht. Ook zijn sommige coronatest- en prikplekken nog zeker een uur dicht. In tien gemeenten krijgen boa's vanaf vandaag een korte wapenstok. Onder meer in Capella aan den IJssel doen ze mee. De burgemeester daar benadrukt wel dat de boa's de wapenstok maar in een paar gevallen mogen gebruiken. Alleen als ze zelf met geweld of met dreiging van geweld te maken krijgen, dan kunnen ze de wapenstok trekken. Dat kan afschrikkend werken en ja, ze mogen ook ermee slaan. Dat betekent wel dat ze daar uh, eigen verantwoordelijkheid in moeten dragen. Ze moeten dat rapporteren. En als ze misbruik maken van de situatie, dan komen ze zelf uh, in de problemen. Het gaat om een proef. Over een jaar wordt gekeken hoe het bevalt. En een ludieke actie van de burgemeester van Geertruidenberg in Brabant... zijn ze op zoek naar de wildste coronakapsels. De drie beste inzendingen krijgen een kappersbon... zodat de schaar er meteen in kan als de kapsels weer opengaan. De laatste tijd werd de burgemeester vaak aangesproken... door kappers die al tijden niet aan het werk zijn... maar wel veel frisse kapsels voorbij zien komen. En die spreken me daar ook op aan. Van joh, het doet wel zeer dat je ziet dat toch veel mensen wel stiekem geknipt worden. Dus toen dacht ik, ik roep al maanden op om mensen zich aan de maatregelen te laten houden. Ik stuur de handhaving aan. Dit keer doe het eens anders. Een ludieke actie. En zegt ze tegen Omroep Brabant, de burgemeester betaalt ze zelf... Nou, die krijgen ze gewoon van mij. En ik vind het ook leuk, want dan kan ik gewoon ook zelf bij die kappers langzaam aan te schaffen. Dus uh, dat gaan we gewoon regelen. Ik betaal hem. Foto's insturen kan nog tot woensdagmorgen, tien uur. Het weer in het noorden en midden van het land geldt dus nog code rood. Daar kan het plaatselijk nog spekglad zijn. Vanmiddag bewolkt, van tijd tot uit regen en een gaatje of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In het noorden en oosten van het land kans op verraderlijke gladheid door ijzel Vooral op lokale wegen kan het nog spiegelglad zijn. Bij de spoorwegen rijden er op een aantal trajecten, vooral in het westen van het land, minder treinen. De vertraging kan oplopen tot een half uur en het duurt de hele dag. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 13 februari. Het nummer wat u net hoorde, dat is uh, Uptown Girl van Westlife. Deze muziek is uh, overigens uitgezocht door Coordraaier... die uh, ook de techniek vandaag doet. En de redactie deze week was van Gert van Kuik... en mijn naam is Irene de Jager. Dat was ik even vergeten te zeggen bij het Eerste Uur... maar ik dacht, ach, dat komt zo meteen wel. Aan de telefoon hebben wij, als het goed is... Martijn Akkerman over de voorbereidingen van de stemmen in maart. Ja, dat klopt. Ik ben aanwezig, Goedemorgen. Volgens mij hebben wij elkaar één keer uh, live ontmoet... Uh, tijdens uh, de verkiezingen van uh, de laatste keer. Want uh, toen was ja. ik tellig. En uh, als het goed is, ga ik nu uh, op het stembureau zelf uh, meehelpen... waar ik me ja. zeer op verheug... Uh, ja, dat, dat wordt uh, even een wat andere uh, inbreng en voorbereiding als dat wat eerder is geweest. Ja, ja dat kun je wel zeggen inderdaad. Want dat zijn natuurlijk hele uh, aparte tijden nu. En dat heeft uh, zeker ook de invloed op de verkiezingen. Want uh, normaal zijn de verkiezingen op de woensdag. Maar deze keer zijn ze ook op maandag en dinsdag. Komen er komen ook een aantal stemloze standaard erbij. Dus de verkiezingen worden verdeeld over drie dagen. Ja. Dus dat is één wijziging. Dus op maandag en dinsdag zijn er in Sanford twee stemroos En op woensdag de reguliere twaalf. Dus op maandag en woensdag kan ook al gestemd worden. Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel erg fijn. Vooral voor mensen die toch altijd op zo'n dag... Uh... Uh, nou ja, het niet altijd redden, hè? dus uh, het is altijd ja. wel uh, ingewikkeld. Uh, de, de locaties van maandag en dinsdag, dat is het, de Vlemingstraat bij Pluspunt en op de Blauwe, in de blauwe Tram. Ja. Louis Davidskarree, nou dat zijn natuurlijk uh, bekende plekken voor heel veel mensen. Ja. Uh, hoe, hoe gaat het daar, hoe, hoe wordt het daar ingedeeld? Uh, bij het pluspunt en het uh, blauwe komt dus op maandag en dinsdag hè, bij locaties één stembureau. Dus beide uit binnen. En uh, er komen vijf stembro, leden te zitten. Dus één meer dan vorige keer. Want we moeten dit keer meer toezicht houden op het aantal stemmers dat het stembureau uh, in mag. Aha. Er gelden nu hele strenge richtlijnen vanuit het RIVM. En de overheid dus. En daar moeten wij ons aan houden. Dat betekent dat we één dit extra uh, inzetten. En dat de stembro ook heel anders uit komt te zien. Want de stembro-leden moeten op anderhalf meter zitten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, er moeten looplijnen worden aangebracht in stembro. Men uh, moet voldoende afstand houden. Dus er komt een deurbeleid, zogezegd. Ja, inderdaad, het de deurbeleid. Uh, Daarnaast daar moeten de, zowel de stembro-leden als de stemmers die moeten een gezondheidscheck doen. En de gezondheidscheck voor de stemmers, die, die hangt voor de stemro. Nou, er worden een aantal uh, vragen gesteld aan de stemmer. En als je een van die vragen met ja antwoordt, dan, dan kun je eigenlijk niet de stemro in. Want dan voldoe je, eh, je niet aan de gezondheidscheck. En dat geldt ook voor de stemro, die moeten er ook aan voldoen. Dus ja. je probeert het zo veilig mogelijk uh, om dat te regelen. En er komt heel wat bekijken, kan ja. ik zeggen. En als je ja. dan achter die tafel zit, moet je dan je mondkapje ophouden of mag die dan af? Nee, een mondkapje op en wij krijgen ook krugschermen. Uh, tussen tot... de leden die er ja, aan de tafel ja. zitten. Ja, ze, ze moet anderhalf meter tussen zitten. Nou, dat kun je wel voorstellen. Hè. Anderhalf meter, dat, als je het dan hebt over drie mensen die naast elkaar zitten, dan heb je het al over 4,5 meter. Uh, gelukkig kan het in het pluspunt in de blauwe tram. Dus uh, de veiligheid voor de stemmerleden is geborgen en ook voor de mensen die gaan stemmen. Maar het, uh, dat heeft wel heel veel uh, ja, effect op die dag, of uh, gevolgen moet ik zeggen. Het is echt uh, een hoop geregeld. We moeten ook allemaal desinfectiemiddelen moeten we faciliteren. Ja. Nou, de mondkapjes, de gezondheidscheck, uh, looppaden, toezicht houden. Veel voorbereiding. Ja, ventilatie, uh, dus van alles. Een stemboom moet een heel veel uh, dingen voldoen op dit moment. Uh, alle stembro's zijn ook uh, gekeurd door een externe organisatie en die heet Ongehinderd. En die hebben de, de stembro's hebben ze uh, gekeurd op toegankelijkheid, want dat vinden wij in ook heel belangrijk dat iedereen kan stemmen. Zeker. Ja, en naast de toegankelijkheid is uh, ook een stukje uh, gezondheid uh, van belang. Dus, uh, het is maar goed dat ja, het in maart niet sneeuwt, tenminste dat hoop ik niet, want als het er zo nee, zou ja. uitzien als nu, dan zou u een extra probleem uh, hebben. Ja, dit, dit, ik kijk nu naar buiten, maar ik weet maart hoe ze staat en uh, het, het kan in maart best wel lekker weer zijn, maar ik heb ook wel eens verkiezingen meegemaakt waarbij het dus nog twee graden boven nul was. Dus ik, ik duim eigenlijk voor een, uh, een mooie temperatuur rond die dagen. Want dat zou wel voor de stem alleen. Ja. En de, en Heel fijn zijn, en ja, zeker. Ja, ja. Ja, zeker. Veel prettiger, ja, zeker. Maar zo'n locatie als bijvoorbeeld het stationsplein. Hè, waar, waar ook een, uh, altijd een stembureau staat. Uh, ja. Dat zal dan wel een, een, een grotere keten moeten worden. om daar al de regels uh, in acht te kunnen nemen. Ja, klopt. Normali normaliter hebben we daar een uh, soort porta Cabin noemen we dat. Zo'n. Zo uh, ja, zo'n zo mobiel stembro, maar dit keer gaan we daar een tent plaatsen. Een grote tent en die is voorzien van warmte en alle comfort voor de stembro -leden. want die zit toch een hele dag op zijn stembro en op het station zit je dicht bij de kust en als het dan hard waait, dan, dan heeft het zeker invloed op de temperatuur binnen. Ja, want het is een tochtgat daar. Nogal ja, maar we hebben er dat daar een mooie tent komt te staan en, uh, die, die comfortabel is en warm. En, ja, we hebben ook andere maatregelen genomen, we hebben extra kachels besteld, ook vliesdekens voor de, voor de Stembro-leden mocht het nodig zijn. En het voordeel van vijf Stembro-leden op de stembro is dat je wel uh, redelijk vaak een pauze kunt nemen, dat dus ze zichzelf kunnen opwarmen door een stuk te lopen of even naar huis te gaan, ja. dus op die manier wil we het oplossen. En de tent komt dus op het station. Maar in die tent mag je dus volgens de RIVM-richtlijnen niet tellen... want daar is het dan weer te klein voor. Ja, precies. Daarom is het ook die maandag en die dinsdag. En dan woensdag wordt er gewoon zoals altijd geteld, s'avonds. Ja, ja, maandag en dinsdag zijn de stembro's open. Van half acht tot negen. Hè. Dus de blauwe tram en het pluspunt. Die sluit om negen uur, maar dan wordt het daarna niet direct geteld. Nee, het gaat allemaal naar het stadhuis. En daar, ja. of het gemeentehuis moet ik zeggen... En daar uh, wordt dan woensdagavond, zoals altijd, de telling uh, gaat plaatsvinden. Ja, van de twaalf stembroos op woensdag vindt de telling direct naar de, naar de sluiting stembrood plaats. Ja. Dus twaalf stembroos gaan dat tellen. En de twee stembroos van maandag en dinsdag, dat wordt woensdag overdag geteld op, uh, op het uh, raadhuis. Ja. Alleen de definitieve uitslagen worden dan op ook woensdagavond op, uh, opgesteld in een procesverbaal. Ja. ja. Dus als, ja. Is, ja, ik het over 16 stembro's uh, die, die woensdagavond uh, definitief worden vastgelegd. Ja. Nou, dan, dan moet het, het percentage stemmers dit jaar gewoon ze vele malen hoger zijn dan anders. Ja, en om vele best... redenen. Op de eerste plaats yes. is, blijft het natuurlijk heel belangrijk om te stemmen. En op de tweede plaats hebben de mensen meer ruimte om te stemmen, hè, omdat het over drie dagen gaat. En de belangen zijn denk ik op dit moment wel heel groot. En, en los van die maandag en dinsdag wil ik nog uh, wel wat extra dingen aankaarten. Uh, er is dit jaar ook uh, het briefstem wordt ingevoerd. En dat uh, geldt voor 70 plus uh, inwoners, dus 70 en ouder. En die kunnen gewoon met een briefstem pas kunnen stemmen. Dus die hoeven dan feitelijk niet naar het stemro. Ja. En dat geldt natuurlijk ook een loop naar het stemro. En daarvoor kom je ook mee dat te veel mensen hè, op straat zijn die dag. Ja. Dus die, die mensen kunnen een stem per brief uitbrengen. Dat kan via de post. Maar dat kunnen ze ook afgeven bij de gemeente. En uh, die mensen worden daar nog allemaal over geïnformeerd. Ja precies, want de, de, de, de communicatie daarover... Wanneer wordt daarmee gestart met die communicatie over het stemmen... en hoe ze zeg maar, het beste hun stem kunnen uitbrengen? Nou, als het goed is, krijgen die mensen eerder een brief van ons. Hè, de 70-plus groep. En die krijgen dan uitleg hoe zij kunnen stemmen... En er komen bijvoorbeeld ook bij de Bodaan en bij Huis in de Duin en Pluspunt komt er ook een bus op bepaalde tijden. En dan kunnen mensen met briefstemmen mogen hun stempas of hun stem daar uitbrengen. Dus kunnen ze inleveren. Okay. En, en daarnaast kunnen ze ook naar de gemeente. Dus wij hopen dat die groep dat ook gaat doen. Want ja, hè, ze zijn niet altijd maar ze worden als kwetsbare groep gezien. Ja. En, en daardoor hebben ze dus het uh, briefstem ingevoerd. En ik denk als, heb je het over drie, vierduizend mensen in Zandvoort, en ik denk als die nou allemaal gaan drie stemmen, dat scheelt natuurlijk ook op de dag zelf, hè? Met ja, de zeker, zeker. En als je ja. je inderdaad daar prettiger bij voelt, hè, dat, uh, ja. voor, qua veiligheid, dan is dat natuurlijk ja. wel een hele mooie oplossing dat dat mogelijk is. Ja, ik, ik zou het zeker adviseren aan die mensen, want dat is natuurlijk gewoon de veiligste manier voor stemmen voor die groep. Ja. En daarnaast heb je dit keer, uh, uh, mag je drie volmachten meenemen naar het stembureau. Dat betekent dat uh, dus één stemmer voor drie andere mensen uh, volmachten mag meenemen, dus voor drie andere mensen mag stemmen. Ja. Dus ik denk uh, als je bijvoorbeeld onder de 70 bent dan ook kwetsbaar, want dat speelt nu heel erg in de media. Het uh, zijn alleen 70 plus mensen die uh, een briefstem mogen uitbrengen. Ja. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook mensen van 50 uh, die fysiek ja, die niet zo goed zijn. Die, ja, die vinden het ook eng om naar het te gaan. Maar die zouden dan voor kunnen kiezen om een, uh, iemand uh, een volmacht te geven. Ja, ja, er is van de week wel op tv natuurlijk het nodig over te doen geweest. Omdat ja. er mensen zijn die, die zeggen... Ja, ik, ik vind mijn stem toch wel iets persoonlijks. Hè, en ik hoef dat niet uh, te delen met een ander. Dus ja. uh, het briefstemmen is op zich veel prettiger. Want dan kan ik mijn ja. eigen stem kan ik uitbrengen zonder dat ik die hoef te delen met een ander... En ja. uh, nou, ik begrijp dat wel. Ik, ik snap ja. wel dat mensen op die manier denken. Dus uh, dat is wel een nee, heel dus mooi iets. Ik ben helemaal mee eens hoor. Want je wilt eigenlijk zelf stemmen. Hè. Dat is natuurlijk het democratische recht. Dat je zelf mag stemmen. En, zonder invloed van anderen. En als je iemand vol mag ja, Dan gaat iemand anders voor jou stemmen. Ja. En bovendien weet je dan anders. niet wat hij stemt. Dat, dat, dat kun je niet zien. Nee, kun je je niet, moet het maar... vertrouwen hebben in die persoon. En meestal is dat ook wel zo. Maar toch. Je eigen stem, ja. op je eigen manier uitbrengen, heeft toch altijd de voorkeur. Ja, en, dat vind ik ook hoor. Nog even ja. een andere vraag. Ja. Uh, je hebt meer mensen nodig nu, hè? er zijn meer vrijwilligers nodig. Ja. Was, het, was het ingewikkeld om uh, eraan te komen of uh, was het zoals altijd wel weer uh, genoeg om uit te kiezen? Nou, dat, uh, ik heb op zich een redelijk uh, aantal stemnoorleden. Ik heb een, een mooi bestand. We hebben zich een hoop uh, nieuwe mensen aangemeld. Daar ben ik heel blij mee. Dat kwam ook omdat er een oproep was vanuit de overheid om nu aan te melden als stemrolid hè, of als teller bij, uh, bij de gemeente. Dus ik heb uh, een groot aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast heb ik gewoon een grote trouwe groep stemrolid die het al jaren doen en die, uh, die me nooit in de steek laat eigenlijk. <lacht> ja. ja, nee, het fijn, dan kan ik ja. altijd op bouwen. Ja. Ik moet wel zeggen, uh, er zijn ook een aantal mensen die zeggen, nou sorry, deze keer sta ik toch over. Ja. Ja, en die hebben gewoon uh, beargumenteerd. En ja, uh, daar heb ik uh, gewoon respect voor. Als iemand niet wil, dan niet. Maar dan ben ik juist blij dat ze in, in een vroeg stadium melden. Precies, want, want dan ik, weet je waar je aan toe bent. Ja, want ik ben, vandaag is zaterdag en ik ben echt niet zielig hoor. Maar ik ben vandaag eigenlijk begonnen met de indeling van de stembooster Zandvoort. Dus uh, ik, ik, uh, we lopen een beetje achter op het schema. Als ik het vergelijk met vorige jaren... Dat, dat, dat, dat kwam ook omdat de pas zeer laat bekend waren... Ja. Ja, en pas op het moment dat die bekend zijn kun je gewoon de stembro-leden uitnodigen om een voorkeur voor een stembro aan te geven bij ja. ons. Dus ja, we lopen allemaal een beetje achter, achter op schema, maar ik ga het zeker redden. Ik, uh, ik heb steun van, uh, van mijn collega's. Ik wou net zeggen, blijven. je hoeft het niet alleen te doen, hoop ik. Nee, zeker niet. Nee hoor, Als, uh, mocht ik echt vastlopen, dan ga ik niet vanuit. Dat is me nog nooit gebeurd, maar dan <laughs> hebben we altijd nog uh, collega's die willen bijspringen en uh, ik krijg hulp van alle kanten. Ja. Dat is heel mooi, maar... Primair gaat het er mij om dat ik wil dat die dan gewoon compleet veilig is... voor zowel de stemverleden en de stemmers. Ja. ja en daar zullen we alles aan doen. en uh, Ja, meer, meer kunnen je niet doen. Nee, zo is dat. En ik moet zeggen, de, ik, ik heb nu een aantal jaren... Uh, ben ik als teller uh, bezig geweest. En de, de sfeer is altijd fantastisch. Uh, iedereen ja. heeft uh, goede motivatie om hier te helpen. En ik vind het ook een beetje je plicht om dat te doen... als je daar de ruimte voor hebt. Hè? Want mm -hmm. ik bedoel, uiteraard moet dat kunnen. Dus ja. uh, nee, hartstikke goed. Uh, ik, uh, ja, ik hoop dat er uh, heel veel mensen komen stemmen. Daar roep ik ja, echt ik iedereen toe op. Van Jongens, vergeet vooral niet je stem te gebruiken... want je hebt hem niet zomaar gekregen. Daar hebben mensen nee. voor moeten knokken om dat zover te krijgen. En met name de dames uh, onder ons. Dat is ook niet vanzelfsprekend geweest. Dus ga stemmen. Nee. Laat je keuze ja. horen. Want het is ja. erg belangrijk. En daarom nee, zijn we in een democratisch wel. land. Ja, zeker. Dus uh, ga vooral die dagen stemmen en breng je stem uit. Hè. Door machtiging of met een briefstempas of ga, ga naar het stembro. Maar, maar stem zeker. Het zijn natuurlijk roerige tijden in Nederland. Maar ja. Uh, ja, maak, maak de juiste keuze. En, uh, de stemwijzer is daarbij een goede hulp. Hè. Dan kun je inderdaad, uh, een aantal vragen beantwoorden en dan zie je ongeveer welke partij het beste bij jou past. Dus laat je goed informeren. Ja, en, uh, stemwijzer maak... is echt een, uh, een goed middel om te kijken wat nou bij jou het beste past inderdaad. Ja. Nee, zeker. Dus uh, nee, ik ga ervan uit dat het allemaal uh, gaat lukken, die drie dagen. Dat, ja. Uh, ja. Nou, ik verheug me erop en uh, ik uh, wens je heel veel sterkte bij de voorbereidingen nog. En uh, uh, we zien elkaar vast wel in een van die dagen ergens op een van de bureaus. Ja, ik wil nog als laatste wel iets opmerken als mag. Ja, zeker. Ja, ik heb, ik heb uh, een heleboel Septemberleden en ik heb ook, voor zover ik nu kan overzien, genoeg voorzitters... Uh, maar tellers uh, mogen zich altijd nog aanmelden op dit moment. Dus, uh, dat kunnen ze uh, doen door een e-mail te sturen ja. naar verkiezingen.sandvoort.nl. Verkiezingen of ze kunnen contact opnemen met de uh, gemeentetelefoon dus en vragen naar mij. Dan, uh, dan zal ik ze verder helpen uh, met de aanmelding. Martijn Akkerman, dankjewel. Martijn Akkerman, ja. Dankjewel voor dit gesprek en ik wens je een heel fijn weekend. Nou, hetzelfde graag gedaan en uh, tot ziens. Ja, dag. Ah, Oké, okay, doei doei. Genummer van de Everly, Everly Brothers on the wings of the Nightingale. En wij hebben aan de telefoon Bob Klaassen, voorzitter Dag. van het Rode Kruis afdeling Zuid-Kennemerland. Ja, goeiedag. Goeiedag. Het de Rode Kruis zit niet meer in Zandvoort. Wat werken wij daarvan? Uh, nou, sowieso dat dat niet, <laughs> niet klopt. Het Rode Kruis zit nog steeds in Zandvoort. Kijk. Ja. Kleine correctie. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er wellicht wat vragen uh, uh, zijn. Want er is wel een fusie uh, geweest tussen Zandvoort en Haarlem. En vandaar ook dat we niet meer uh, Rode Kruis Zandvoort of Rode Kruis Haarlem heten. Maar Rode Kruis Zuidkenen, Afdeling Zuidkenen Land. Ja, en, en zit nog steeds op de Nicolaas Beetslaan? Ja. Uh, en daar kan wellicht ook nog een... Uh, Misvatting uh, uh, optreden. Het pand is verkocht aan de gemeente. Dus ja. als mensen dat eventueel ten oren is gekomen en daaruit uh, uh, de conclusie hebben getrokken dat het Rode Kruis daar weg is. dat is niet het geval. Wij huren uh, uh, ruimtes terug van de gemeente. En ja. dat hebben we uh, contractueel ook vastgelegd dat we dat nog een fix aantal jaren blijven doen. Dus de opslag van Rode Kruispullen. Daar is gegarandeerd, we gaan daar de opleidingen nog steeds voor zorgen. En uh, de briefings voor als er evenementen zijn, uh, bijvoorbeeld op het circuit... die vinden daar ook nog steeds plaats. Dus uh, het pand is van eigenaar gewisseld, maar we zitten er nog steeds. Ja, ja want uh, het Grote Kruis doet natuurlijk in de loop van de jaren, als het tenminste geen corona is... en uh, geen beperkingen zijn, uh, doet het Rode Kruis heel veel in Zandvoort. Hè? Want al die evenementen die er zijn... worden altijd ondersteund door het Rode Kruis. Ja, ja. Op het klopt. circuit, op het strand, in het dorp, waar dan ja. ook... altijd is het Rode Kruis aanwezig. Ja, en dat willen we ook zo uh, houden. Ja, ja. En uh, wat is zeg maar de voornaamste taak uh, hier van het Rode Kruis uh, in Zandvoort? Wat, wat zijn zeg maar de, de meest voorkomende ondersteuningen die jullie doen? Uh, nou de, de, de, de evenementen. Dus de evenementenhulpverlening. En uh, zeg maar voordat een vrijwilliger uh, um, uh, als EHBO'er mag ondersteunen uh, uh, bij een evenement. Moet daar wel een opleiding onder, uh, onder liggen. En die worden ook... Uh, in Zandvoort zelf... Uh, aangeboden. En daar moeten mensen ook voor slagen... voordat ze... Uh, zeg maar... Um, um, mogen ondersteunen bij een evenement. Ja. Um, ja... Uiteraard, Maar ik, volgens mij zijn er heel wat zandvoorters uh, actief bij deze Rode Kruis uh, afdeling. Uh, er zijn natuurlijk een aantal mensen die zie je altijd in het dorp in het Rode Kruispak uh, als er iets te doen is. Uh, mevrouw Joustra, om, uh, uh, Martine Joustra moet ik zeggen. Want er ja. zijn, zijn er meerdere mevrouwen Joustra hier in het dorp. Uh, ja. Martine Joustra is natuurlijk een van de personen die dat uh, ook doet. Uh, hebben jullie een grote vaste groep mensen die hier actief is? Uh, ik moet wel eventjes aangeven dat ik net uh, voorzitter ben. Dus uh, um, echt veel historische kennis uh, heb ik niet, maar volgens de cijfers die ik het uh, laatst heb gehoord, hebben we ongeveer 50 vrijwilligers in Zandvoort. Kijk. Dus dat is toch behoorlijk wat. Dat is behoorlijk wat. Maar ja, als het zo druk wordt in het dorp... en er komen heel veel uh, bezoekers naar zo'n dorp... dan heb je dat ook wel nodig natuurlijk. Hè? Om alles goed, uh, in goede banen te leiden. Want ze, vaak hebben mensen ook een dubbele functie. Hè? Degene die bij het Rode Kruis werkt... die zijn ook vaak verkeersregelaar. Dus die hebben dan ja. en die functie... en dan ook nog van het Rode Kruis. Dus ja, er is wel uh, werk genoeg te doen in het dorp. Ja, zeker. En als er zeg maar, echt een heel groot evenement is uh, uh, op het circuit... dan uh, uh, komen er ook Rode Kruisers uit andere afdelingen uh, versterken. Ja. Wat, wat is het eerste evenement wat eraan zit te komen voor het Rode Kruis om te ondersteunen? Voor zover nou, ik... dat al overzichtbaar is natuurlijk. Ja, dat is uh, heel erg uh, onzeker. Uh, uh, ik weet dat... Uh, uh, ik kreeg laatst bericht van uh, uh, Le Champion dat uh, die allerlei evenementen uh, organiseert. En die zeiden van ja, we, we kunnen nog steeds niets zeggen. Dus het is echt wat dat betreft uh, nog steeds uh, uh, troebelwater. Yeah. Ja. Ja. Niemand, niemand weet wat er gaat gebeuren over een maand, nee, bij wijze van nee. spreken. Nee, klopt, klopt. En uh, zoals de, de cursussen, want jullie hebben natuurlijk allerlei EHBO-cursussen ook voor uh, bedrijven en voor andere instanties, hulporganisaties. Lopen die ondertussen gewoon door? Nee, die zijn ook, uh, ook stilgelegd. Uh, en um, ja, dat is ook tot nadere orde. Ja. ja, dus het, het, het ligt eigenlijk een beetje stil nu. Ja, ja, nou ja, kijk, de corona-inzet, die is er wel. hè. Um, um, Schiphol, de coronatestraat, um, uh, Haarlem, uh, uh, de boten Aurora, waar uh, dak- en thuislozen worden opgevangen. Dus, dus dat is, uh, um, zeg maar, nu even de, de focus. Uh, maar ja, evenementen, uh, die, die zijn er niet. Rond de verkiezingen kunnen we eventueel wel wat verwachten. Ja. Maar ook dat is, uh, is uh, uh, nog eventjes onzeker. Ja. Uh, nou zijn er uh, wat, wat meldingen uit het dorp... dat men heel erg graag een uh, priklocatie hier in het dorp zou willen hebben. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld in de, in de Sporthal, omdat het toch voor heel wat mensen heel ingewikkeld is... om naar Schiphol te moeten gaan om daar een injectie te halen. Heeft u daar al iets over gehoord of dat dat misschien ingevuld zou kunnen worden? Daar heb ik helemaal niets over gehoord. Ik kan me voorstellen dat dat ook een, uh, uh, op landelijk niveau wordt gecoördineerd. Uh, tussen Rode Kruis en uh, uh, gemeentes bijvoorbeeld. Maar uh, mij, op mijn niveau, dus het afdelingsniveau... is uh, daar helemaal uh, uh, niets van bekend. Nog geen verzoek binnengekomen om uh, dat te coördineren? Want uiteraard nee. als dat gaat gebeuren... dan zal uh, het Rode Kruis daarbij gaan helpen natuurlijk. Ja, de mensen staan te trappelen. Ik bedoel, wij hebben ontzettend uh, positieve vrijwilligers. Uh, dat, uh, in die paar maanden dat ik er nu zit, uh, is me dat wel duidelijk. De betrokkenheid uh, bij het Rode Kruis uh, is enorm groot. En uh, de, de wil om een bijdrage te leveren, uh, nou misschien nog groter... Ja. Dus uh, ja, er staan een hele hoop mensen te trappelen om, uh, om iets te doen. En um... ja, om daarbij te helpen ook. Nou, misschien is ja. dat een, een aardige oproep aan uh, toch de gemeente in Zandvoort om daar gebruik van te maken. En inderdaad, die korverhal in te zetten om mensen te kunnen vaccineren. Want ja, nogmaals, het is echt. mijn bovenbuurman is uh, boven de tachtig en die moet ook naar Schiphol. Want ja, man ja, ja. moet met de bus daar naartoe. Nou, ja. hoe dan? Ja. Ik vind het, ja, ik nou, vind het uh, echt wel een. Uh... Het is wel aardig dat u dat zegt. Want die bus die wordt dan uh, ook steeds meer door een Rode Kruiser uh, overigens bemand. Maar uh, uh, ik, uh, ik, ik, ik kan heel goed invoelen in wat u zegt. Uh, um, 80 jarigen die uh, um, met bussen vol naar haar gesleept moeten worden, dat is niet ideaal. Nee, en, en de, de omstandigheden daar, hoe goed men ook hun best doet om het ideaal te krijgen, is niet optimaal. Hè? Want laatst was er een kleine storing, geloof ik, op Schiphol. En hebben mensen daar moeten wachten. Uh, sommige mensen moesten in de rij wachten... waardoor andere mensen weer voorgingen... waardoor de rij weer wat langer werd. Het, ja. het was allemaal niet echt uh, fijn. Nee, nee, nee. nee. En uh, op die leeftijd in die kou, dat is... Uh, nee. Niet mooi. Nee, niet zeker mooi. niet. Nee. Nee. Nou ja, goed. Uh, u zegt u bent nieuw hè, bij, de, bij het Rode Kruis, althans, u bent nieuw in deze functie. Ja. Uh, wat, wat, wat, wat deed u voor dit, als ik vragen mag? Uh, ik, uh, uh, ik ben nu in ieder geval beleidsadviseur uh, uh, bij de MBO-raad. Dit is heel anders. Uh, maar als u uh, denkt aan vrijwilligerswerk, ik heb ook. Uh, uh, een bestuursfunctie uh, uh, uh, gehad een tijd bij uh, uh, Stichting Meergroen, dat is Ecologisch Beheer in Haarlem en omstreken. Yeah. Dus vrijwilligerswerk heeft mij ook altijd aangetrokken. Uh, en ik probeer dat te doen uh, um, zeg maar in het werk waarvan ik denk dat ik daar uh, het, het beste in ben. En dat is uh, zeg maar het, uh, het, het wat meer strategische uh, kant van het verhaal. Ja, yeah. Nou ja, goed. Dan, dan zit u denk ik bij het Rode Kruis prima. Want daar is voldoende te doen en te coördineren en te Absoluut. regelen. Dus uh, dan bent, bent u op, op de plek waar u moet zijn. <laughs> ja. Ja goed, het is wel fijn dat u heeft uitgelegd... dat het Rode Kruis niet weg is uit Zandvoort. Hè? Want, Absoluut niet. Nee. Dus het, het zit daar nog steeds. Alleen het, zit, ja. het ligt even stil nu vanwege de corona. En op ja. het moment dat dat weer gaat, dan denk ik dat alle cursussen ook weer gaan beginnen. En Zeker. Uh, u, u zegt, u heeft heel veel vrijwilligers klaarstaan... om te helpen bij uh, het opzetten van bijvoorbeeld een priklocatie. Uh, zijn er wel... Nog mensen nodig bij het Rode Kruis als uh, vrijwilliger? Of zegt u ja? Het nou ja, ja, ja, ja, zeker. zeker. Ja. En, dus, uh, en... Iedereen is, is, is welkom zich uh, op te geven. En, uh, uh, ja, is het nu dan uh, de, de focus uh, uh, inderdaad op, uh, op corona en, en uh, het verzorgen van voedsel en dergelijke voor mensen die in nood zijn? Uh, dan is het over een half jaar, hopen we. Uh, uh, zeker weer bij uh, de eerste evenementen die opgestart gaan worden. Dus uh, Rode Kruisers uh, zijn van harte welkom. Ja. Nieuwe Rode Kruisers. Precies, oh, want ik, ik zie dat u dus, behalve de basisopleiding... doet u natuurlijk ook uh, een, een, een cursus voor AED-gebruik. De kinder EHBO, reanimatie, ja. wandel, letsel... of eerste hulp bij alcohol en drugs. Dat zijn ja. natuurlijk best wel pittige dingen. En uh, ja. als er mensen zijn die zich daarbij uh, aangesproken voelen... dan kunnen ze zich bij u aangesproken... En altijd ja. op de website kijken van uh, het Rode Kruis. En ja. daar uh, staat alles wat ze moeten weten om zich aan te melden. En wat ze kunnen doen eventueel voor u. Ja, dat nou. klopt. Meneer uh, Klaassen, Klaas. ik dank u voor uw gesprek. En ik wens u ja. nog een heel mooi weekend. En ik hoop uh, voor iedereen uh, dat het snel weer normaal mag worden. Ik uh, hoop dat met u mee. Dank u wel. gelijk. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Dag. Lady Night van Maywood. Wat een heerlijk nummer toch? En wij hebben aan de telefoon Kimberly Bakker. Zij is werkzaam in het wijkteam Corona of het Corona wijkteam. Ja. Hi, Kimberly. Hoi. Ja. Je bent uh, wijkverpleegkundige. Uh, Je ja. werkt bij Zorgbalans? Ja, dat klopt. Oké, okay. dan. Uh... Weet ik met wie ik spreek. Dat is mooi. Ja. Wij kennen elkaar trouwens ja. niet. We zijn ex-collega's. Ik heb ook bij Zorgbalans gewerkt. Oh, wat leuk. Eerder. Ja, dat was echt een super tijd. Kan niet anders ja. zeggen. Het is een heerlijk dorp om meteen te werken, moet ik zeggen. Met allemaal ja. fijne, markante mensen. En ja, heel fijn. Ja, ja. fantastisch. Maar een apart team, dat hadden we natuurlijk toen. Niet een corona team. Uh, ja. Is dat dan gericht op mensen die corona hebben gehad of het hebben? Ja, wij verzorgen de cliënten die um, corona hebben. Dus zolang zij besmettelijk zijn, hebben wij ze in zorg. Um, en wij testen ook uh, cliënten die um, ja, klachten hebben die op corona kunnen duiden. Oké, okay, dus jullie, jullie kunnen zeg maar een gewone coronatest uitvoeren en dat doe je dan bij mensen thuis. Ja, ja, precies. Ja. En dat is het hele gebied. Dat loopt echt van Castricum tot Hillegom. Dus uh, voor al die cliënten die daar wonen, die bij Zorgbalans in zorg zijn, um, voeren wij zo'n test uit als dat nodig is. Oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk wel heel fijn, want dan hoeven die mensen de deur niet uit om uh, ergens naartoe te gaan, om die test te ondergaan. Ja, precies. Ja, de reden natuurlijk dat ze vaak thuiszorg krijgen is omdat ze minder mobiel zijn of minder dingen kunnen. En nou ja, voor die cliënten om dan naar zo'n teststraat te gaan, dat is een enorme opgave. Ja, dus komen wij aan huis om ze te testen. Ja, je, je spreekt natuurlijk niet alleen maar over ouderen. Hè? Je spreekt over mensen, ja. die, die, mensen met een beperking of mensen die, die tijdelijk ja. uh, nou ja, niet uh, mobiel zijn. Dus het, het is Absoluut. een heel breed scala van mensen waar je dat kan doen. Ja, ja zeker. Ja. En je merkt ook dat er bij de mensen, ja, die vinden het zo fijn dat wij dan aan huis komen om dat, uh, om dat mogelijk te maken. Dus dat is heel bijzonder. Ja, dat vergt natuurlijk de nodige voorbereiding als je dat uh, doet hè, in zo'n corona-wijkteam. Want ik neem aan dat jullie uh, behoorlijk uh, beschermd moeten zijn voordat je deze stap neemt om bij mensen binnen te gaan. Ja, ja klopt. Ja, die beelden die je op tv ziet van helemaal zo'n pak aan en een bril en een masker, dat, uh, zo lopen wij er ook bij. Ja. Ja. En dat, is, dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor het afnemen van de test, maar op het moment dat iemand getest is en het mm -hmm. heeft uh, hè, dat het uh, zeker is dat iemand corona heeft. Dan moet ja. iemand thuis verzorgd worden. Als ze ja. niet naar het ziekenhuis hoeven tenminste. Hè, want dat is natuurlijk uh, het is natuurlijk alleen maar fijn als mensen thuis kunnen blijven. Ja. En uh, dan, dan moeten ze in dezelfde maanverpakking uh, naar binnen om uh, zo'n cliënt te verzorgen. Ja, ja zeker. Ja. Ja, om ons natuurlijk ook te beschermen tegen tegen het virus. Ja. Nou ja het, we binnen, ja. ja, het is wel fijn dat, dat het gewoon kan. Hè? Dat er gewoon mensen binnenkomen. En, uh, het, ja, dat, ja. en hoe en zit dat dan met de familie de van zijn. die mensen? Is daar dan ook een mogelijkheid voor om die in zo'n maandverpakking naar binnen te laten gaan? Of uh, mogen die dan gewoon niet komen? Nou, vaak laten wij voor hun wel een setje ook achter. Met, uh, met kleding, zodat ze in geval van nood wel naar binnen kunnen. We raden het natuurlijk wel af. Want elk bezoek neemt, ondanks dat je ingepakt bent... wel risico met zich mee. Ja. Um, en zij kunnen vaak via de huisarts... dat weten veel mensen niet... een recept aanvragen voor beschermende middelen. Oh, nou dat is natuurlijk wel heel fijn om te horen. Want de, ja. Ja, de, de, de kosten van zo'n uh, verpakking... als ik het zo oneerbiedig mag noemen... zijn natuurlijk best wel pittig. Dus ja. ik kan me voorstellen dat er familieleden zijn... die zeggen, ja dat kan ik niet betalen... maar ik wil wel heel graag naar mijn oma toe... Ja, ik wil precies. graag naar mijn moeder toe. Ja, ja, en vaak is het ook even nodig om even wat boodschappen langs te brengen. Of even nou ja, ook zelf te zien hoe het met iemand gaat. Ja. Dus uh, we helpen ze daar uiteraard wel bij om dat uh, mogelijk te maken. Ja, over hoeveel mensen spreek je in deze omgeving? Zeg maar, als we het over... Eh, nou ja, ik weet niet of dat je dat kan specificeren op uh, Zandvoort. Want daar hebben we het natuurlijk nu wel over. ja. Uh, nou ja, momenteel hebben wij volgens mij uit mijn hoofd niemand in Zandvoort. Uh, maar uiteraard wel gehad. Uh, ja, daar komen we ook geregeld. Dat uh, Zeker. Ja, maar volgens mij uit mijn hoofd nu niet. Geen, geen coronapatiënten die buiten... Nee. Of cliënten moet ik zeggen. We Geen coronacliënten ja. die... Uh, uh, want, want hoeveel cliënten zijn er op dit ogenblik uh, in Zandvoort... die uh, door zorgbalans uh, verzorgd worden? Dat weet ik niet specifiek. Nou, ik weet dat we zeg maar, voor de hele regio hebben ongeveer 6000 cliënten. Zo. Um, en hoeveel dat er in Zandvoort specifiek zijn, dat durf ik uit mijn ogen niet te zeggen. Nee, want er zijn natuurlijk een aantal teams. Hè. We hebben het dorpteam, ja. boulevard heb je, noord, Klok. centrum. Ja, het zijn er behoorlijk wat in Zandvoort. Ja, de vergrijzing ja. is uh, aardig aan het toeslaan uh, hier. En uh, het is natuurlijk fantastisch dat het kan. En uh, ja. er zijn ook wel uh, zandvoorters die in, uh, in de zorg werken. Dus daarvoor is het ook heel fijn. Want een zandvoorter die een zandvoorter kent... is altijd ja. makkelijker dan wanneer er een vreemde aan je, aan je voordeur komt. Of aan ja. je bed. Ja. Absoluut. Yeah. Ja. Wat, wat, is, wat is het, uh, het meest... Uh, uh, moeilijke op dit moment voor jullie in de zorg? Um, ja, ik denk zoals heel veel mensen ook gewoon de werkdruk. Um, die is natuurlijk overal enorm hoog en daar hebben wij ook mee te maken. Um, en ja, ook gewoon door corona, dat je niet altijd alle um, aandacht, denk ik, voor je cliënt. Natuurlijk proberen we alle tijd te nemen, maar... Um, ja, soms gaat dat ook niet. Omdat je, je, omdat wil... je meer mensen zeg maar, moet helpen overdag dan dat je mensen ja. in dienst hebt. Ja, precies. En wat natuurlijk ook met corona zo is, is dat er wordt geadviseerd om het contact um, zoveel mogelijk te beperken. En dat contactmoment zo kort mogelijk te houden. Um, om ook besmetting te voorkomen. Ja. Dus dat... Uh, dat ja, extra dat dingetje lastig, wat je normaal haar, doet, dat, dat zit er dan nu even is, niet in. Ja, je normaal gesproken dan even naast iemand op de bank gaat zitten, ga je er nu tegenover zitten. En ja, die afstand is dan in een zorg wel voelbaar. Ja. Dus dat, uh, dat is wat ik zelf heel erg lastig vind. Ja, nou ja, dat, dat andere kleine stukje extra wat je ook kan geven, bijvoorbeeld dat je, dat je even iemands haar uh, doet of uh, weet je, dat, dat soort dingen. Of, hè, ja. Het zijn kleine, kleine extraatjes die je althans in mijn uh, geheugen, die je dan yeah. extra kan doen... die je dan misschien nu niet kan doen. Nou ja. weet ik dat er ook een beroep gedaan is op uh, de extra handen in de zorg. Uh, mm -hmm. Hebben jullie daar ook gebruik van gemaakt? Uh, in het coronawijkteam zelf uh, niet. Maar wel weet ik dat um, van in, uh, intramuraal, zorglandsevent natuurlijk ook verpleeghuizen... dat daar wel ook gebruik van is gemaakt. Er zijn mensen die helpen met... oh trouwens wij ook wel... Er zijn natuurlijk mensen die um, bijvoorbeeld onze testen die wij hebben afgenomen bij de, afgenomen bij de cliënten, die ze daar voor ons uit het spreeklab brengen. Ja. Zodat het ons weer tijd scheelt om uh, dat we dat niet allemaal zelf hoeven weg te brengen. Zeker. En dat geldt voor de huizen ook. Ja, maar het is niet zo dat jullie in de, in de wijkverpleging zeg maar, extra handen hebben gevraagd bij uh, extra handen in de zorg om dat dan een beetje te ontlasten? Um, nee, nee, natuurlijk wel waar het kan, maar, um, ja, zeg maar de specifieke coronazorg zelf voor de cliënten, dat moeten we echt zelf doen. Dat moet gewoon geschoold uh, personeel doen. En je moet de juiste klinische blik hebben om um, ja, die mensen op te kunnen vangen en te kunnen zien wat er aan de hand is. Ja, goed, dus voor kijken, de randzaken eromheen, zeker wel. Maar voor de zorg zelf is er gekozen om toch de eigen ervaren eigen handen te, te gebruiken van. die ja. er zijn. Ja. Ja. Ja, ik denk dat jullie ook uitkijken naar een stukje verlichting wat dat betreft. Hè? Dat, uh, ja. dat de regels wat makkelijker worden. Alhoewel, kijk, de regels die er zijn, uh, daar, daar haal je de corona niet mee weg natuurlijk. En ook uh, kun je niet anders gaan doen als de regering zegt van nou het mag weer een beetje soepeler. Dan blijven nee. het nog steeds mensen met corona. Dus dat, dat kun je niet lichter maken. Nee, nee, voor on nee, inderdaad. Voor ons werk zal dat weinig verschil maken. Um... Ja, en ik denk ook dat als ik voor mezelf spreek... dat je gewoon privé ook gewoon heel erg oplet met wie je afspreekt. En ja, dat je gewoon heel voorzichtig bent ook in je contacten met, uh, met mensen. Ja. Zowel voor jezelf, maar ook voor je werk. Ja, nou het is natuurlijk wel heel fijn om te horen... dat er op dit ogenblik in jullie zorg geen coronamensen zijn. Dat betekent dat, dat jullie vaste cliënten in ieder geval veilig genoeg worden verzorgd... dat ze geen corona gekregen hebben. Uh, ja. dat, is, dat is mooi. Dat is heel fijn uh, voor uh, de mensen. En uh, ja, ik, ik, ik hoop dat dat, uh, dat, dat zo blijft. En dat we, ja, uh, ik ook. Absoluut. Ja, en het is natuurlijk zo fijn dat er nu begonnen is... ook met het vaccineren van de mensen thuis. Ja. Die, uh, die mobiel genoeg zijn om naar de GGD te gaan. En je merkt dat dat ook bij de mensen gewoon echt een enorme opluchting is... en uh, dat dat heel erg fijn is. Ja, nou, ik heb het net met de meneer van, de, uh, van het Rode Kruis ook uh, al besproken... dat er toch ook wel 80-plussers zijn die misschien dan redelijk mobiel zijn... maar niet heel erg, dat die naar ja. Schiphol moeten. Hoe, hoe staan jullie ja. daar tegenover om in Zandvoort een testlocatie te creëren? Een testlocatie? Ja. Nee, sorry, een, een priklocatie. Ik zeg testen, oh, een prik. Ja, nou ja, is, ja, Schiphol dat is natuurlijk enorm ver weg. Ook uh, voor de medewerkers, dus alles wat dichterbij is, dat zou fantastisch zijn. Dat ja. Zou, uh, ja, ja, ik denk dat we daar allemaal aan staan te springen. Hebben jullie daar geen invloed op? Is er geen. Uh, nee, nee, helaas. Geen duwtje wat jullie stelte. kunnen geven? Nee, nee zelfs de medewerkers zijn nog niet uh, gevaccineerd ook. Dus. Uh, Nee, alles wat uh, zou kunnen, zou heel fijn zijn. Nou, bij deze heb ik uh, de oproep weer gedaan... om uh, te ja. kijken naar een mogelijkheid om uh, in de Korverhal... een, uh, een uh, vaccinatielocatie te maken voor de mensen in het dorp... en de, voor de mensen van uh, Zorgbalans ook... en ook van de andere organisaties die uh, in de zorg en in de thuiszorg werken. Goed, ja. bij deze dus. Nou, uh, ik, uh, ik wens je heel veel sterkte. En ik wens je ook uh, een, een goede periode... waar uh, corona-patiënten of cliënten niet noodzakelijk zullen zijn. En uh, nee. dat het zo mag uh, doorgaan en snel uh, wat verlichting gaat geven. Ja, dank je wel. Dank je wel. En heel fijn weekend gewenst. En, uh, ja, graag, en succes uh, nog met de uitzending. Dank je wel. Ja. Oké, okay, dag. Dag. Ja, dit is het originele nummer van Gloria Jones' Tainted Love. Um, ik uh, ga eindigen. Ik ga er uh, een eind aan breien aan deze twee uur Goedemorgen Zandvoort. Live live vanuit de studio op de Tolweg. Ik uh, ga bedanken Cor Draaien voor de techniek... En ook voor de muziek die hij heeft uitgezocht. En hij heeft zo nog een verrassing aan het eind van het programma. Een heel mooi nummer. Wat hij hopelijk tot het einde kan uitdraaien. De redactie deze week was in handen van Gert van Kuik. Dankjewel Gert dat je het toch weer voor elkaar gekregen hebt. Mijn naam is Irene de Jager. En over 14 dagen hoop ik weer bij u te zijn. Ik wens u allen een bijzonder mooi weekend. En wees voorzichtig met corona, maar ook met de gladde straten en de sneeuw. En vooral als het straks gaat dooien, want dan wordt het blubberig. Tot ziens. Dag.